Nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Zaventem bij Brussel gaat morgen nog niet open. Vandaag is met honderden personeelsleden een oefening gehouden voor een heropening. De test heeft vermoedelijk uitgewezen dat nog niet alles goed werkt. Mogelijk speelt ook mee dat de politievakbonden extra beveiligingsmaatregelen eisen. Morgen zullen ook nog niet alle metro's rijden. Maar een aantal stations is open en alleen overdag. Ook mogen metro's niet overal stoppen. In de fraudezaak tegen ex-medewerkers van de voormalige vastgoedbank SNS Property Finance heeft het openbaar ministerie onvoorwaardelijke celstraffen geëist. Tegen de hoofdverdachte vier jaar. De hoofdverdachte stond volgens het OM aan het hoofd van een groep medewerkers die elkaar smeergeld toeschoven. In totaal zouden ze 2,3 miljoen euro hebben gestolen van SNS Property Finance. SNS Reaal is inmiddels genationaliseerd. Het OM eist ook dat het gestolen geld wordt terugbetaald. Tussen Sicilië en Tunesië zijn vandaag bijna 1600 bootvluchtelingen gered tijdens 11 reddingsoperaties in de straat van Sicilië. Sinds het begin van de paasdagen zijn daarmee in totaal ruim 3000 mensen in de zeestraat gered. De vluchtelingenstroom van Afrika naar Zuid-Italië -Zuid is weer op gang gekomen nu het voorjaar is begonnen. De Italiaanse regering verwacht dat tot juli ongeveer 200.000 mensen zullen proberen over te steken naar Europa. Bij de oefeninterland tussen Engeland en Nederland op Wembley is in de 14e minuut een minuut stilgestaan bij de vorige week overleden Johan Cruijff. Iedereen ging het staan en applaudisseerde. Op schermen in het stadion verscheen een portret van Cruijff. Voor de wedstrijd was een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Het weer. Vanavond is het grotendeels droog, maar later in de nacht volgt een kleine storing met nieuwe buien. Op de wadden is er veel wind. Morgen valt er nog een enkele regenbui, maar er is ook vaker ruimte voor de zon. En het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Short. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Just second-class fools, Mr. Batman. willing.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 Does she fly?